Goedemorgen, ik ben Dielke Deertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn weer studenten besmet met corona. In Groningen zijn 13 leden van een christelijke studentenvereniging positief getest. En in Nijmegen werden gisteravond twee studentenkroegen gesloten... omdat mensen binnen te dicht op elkaar stonden. Deze vrouw baalt. sommige momenten ja, dan ontstaat er toch iets van... En dan gaan er toch mensen staan. Maar ja, dan wordt het ook heel snel weer uh, teruggedrongen door de barmannen. Dus dat is helemaal geen, uh, nee, geen probleem als het. Om te zorgen dat kroegen zich netjes aan de coronaregels houden... lopen er de komende nachten extra agenten en boa's rond in het centrum van Nijmegen. In het centrum van Amsterdam zijn twee agenten gewond geraakt. Dat gebeurde toen een man uit het niets met een busje op hun politieauto inreed. Daarna ging hij er vandoor en klapte hij nog op twee motoren, vertelt de politie. Hij heeft zich uiteindelijk vastgereden op een rood blok van politiemotoren. Het busje is daarna in brand gevlogen en de bestuurder is uit het voertuig gehaald... en is daarna middels pepperspray aangehouden. Hoe het met de gewonde agenten gaat, weten we niet. Ook is nog onduidelijk waarom de man zo tekeer ging. Flink ongeluk op de A16 richting Rotterdam. Vanochtend vroeg knalde daar een vrachtwagen tegen een lichtgevende pijlwagen... zo'n ding dat aangeeft dat je een baantje moet opschuiven... De vrachtwagen schoot bij de botsing door de vangrail. Hoe het met de chauffeur gaat, is nog onduidelijk. Een gek gezicht gisteravond in Brabant, Utrecht en Limburg. Daar landen ineens luchtballonnen op onhandige plekken. In een bos landde een ballon midden op een kruispunt bij een ziekenhuis. In Eindhoven streek in een park midden in een woonwijk. In Utrecht was de landing op een bouwterrein en bij Toorn in Limburg kregen de ballonvaarders net geen natte voeten, hoewel het mandje wel even het water aanraakte. De ballonnen moesten waarschijnlijk snel dalen omdat de wind ineens van richting veranderde. Het weer we krijgen een mooie dag met flink wat zon, 20 tot 24 graden. Na het weekend wordt het weer zomers warm. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland op de A10-de ring van Amsterdam gebeurde een ongeluk. Tussen Knoop en amsterdam en Oostdorp staat 6 kilometer met 20 tot 25 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. En het is langzaam rijden op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en Helegom 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Is zin in ZFM. GFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 Right now, and the captain is high. Like a, like a, like a young lad, is a rich, a rich girl and a young mommy's good looking, yeah. I saw my hush, and a baby, don't you cry. And one of these, one of these, a one of these, what, these, what, these what, come up. Uh, you're gonna rise, you're gonna rise up, singing. Then you spread your little wings, your little wings, and take you to the sky. Till that morning, come on, baby. There's nothing going to harm you, girl. With a blonde and a dad. you fall from your eyes was there I'm GFM, zon, zee, Zandvoort en zomerhit. jij maar hier? Ik sta midden in een zoete storm. De avond is enorm energiek. Daar te genieten, er zijn vrienden en ze draaien onze lievelingsmuziek. Soms dans ik even met mezelf, want ik mis gewoon de helft. Was jij maar hier, ik ben zeker niet alleen, toch kijk ik even om me heen. Was jij maar hier, vanavond. Denk ik steeds was je vanavond maar hier geweest Want als ik kon kiezen zou je dit nu zien Was je op dit feest er vanavond bij geweest Vermaakt me en het raakt me, is iedereen in staat van euforie. Ik wil deze vreugde delen en mijn tranen van geluk die jij niet ziet. Soms praat ik even in mezelf, want ik mis gewoon de helft. Was jij maar hier? Een zee van mensen omheen, me toch is een deel van mij alleen. Was jij maar hier? Wat Steeds was je vanavond maar hier geweest Want als ik kon kiezen zal je dit nu zien Was je op dit feest er vanavond bij geweest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 Roep me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 Van liefst uit Londen van de wereld weet ik niets Niets dan wat ik hoor en zie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 Gevonden. Dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen. Zet je radio in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. 106.9, Fm. Adesso no non più And all the darkness deep